Jan Renders en ETIAS-voorzitter Steve Stevaert. Enkele van de grote aandeelhouders... had. Hop... Ik zoek een, een broekvakje. Sorry, Valerie. Uh, de winkel is gesloten. Mijn man is vannacht overleden. Oei, uh, pardon. Mijn uh, oprechte deelneming. Mama, ik zal papa zo missen. Ik ook, meisje. Maar we moeten sterk blijven. Hang snel een bordje op de deur, uh, gesloten wegens overlijden of zo. Ik al boven papier. Dag, Romijn. Romijn. Dat is modhuis Valken. Niet echt modern, maar een paradijs voor madammen met een maatje of die een dag ouder worden. Ja, mijn vrouw komt hier ook. Wat is er aan de hand? Uh, de zaakvoerder Mimi Driese Valken en haar dochter Lynn Valken... ontdekten vanmorgen een lijkende flat boven de kledingzaak. Daar. Ja, ze wonen niet in die flat, maar ze gebruiken hem af en toe. Hmm. Kennen we de identiteit van het slachtoffer? Uh, ja, Ilse Verdes. Coach in Fitnessclub Velocity. Het is een goeie vriendin van Mimi. Ze zat dood in de sofa. Lin, de, de dochter, dus, heeft daar gevonden. Nou, dat is nog niet alles. Ze waren nog maar pas terug uit het ziekenhuis. Vannacht is Mimi haar man overleden, een aanslepende ziekte. Ja. Dat is de vader van Lin, dus. Hè. Ja, sommige mensen zijn voor het ongeluk geboren. Nou, zeg dat wel. Hm. Hoe zijn ze nu? Ja, ze zijn in de winkel, maar ze zijn niet in staat om nu te praten, We Wie zullen ze wat tijd geven? Sam, vraag of we vanmiddag langs kunnen komen. Ja. Veronique. Ja. Ah, dag, jongens. Dokter Maas. Uh, ja, je hoeft niet weg te kijken, hoor. De moordenaar heeft het redelijk proper gehouden vandaag. Het slachtoffer werd gewurkt met een gordijnkoord. Proper, zegt ze. Ja, wat heet. Hmm. Maar eerst is ze bewusteloos geslagen, een klap op het voorhoofd... met die lege wijnfles, denk ik, want daar kleeft een beetje bloed aan. En dan is ze vastgebonden met het ene gordijnkort en dan gebeurt het met het andere. Ja, wanneer is ze overleden? Mm, uh, ja, tussen half zeven en half negen gisteravond. Voilà, ik heb momenteel niet meer te vertellen. Uh, maar ik zie jullie na de autopsie. Ja. Mm. Jongens, uh, dag en niet vergeten het ontbijten is. straks. Ja, ja. Ah. dag. Hoi. Hoi. Hey. Hey. En. Ja, ze zijn nog altijd overstuur, maar uh, ze willen praten. Ja, het is niet van willen, het is van moeten, hè. Ja, maar die vrouwen zijn wel op één een, een dag twee geliefde personen kwijt. Houdt u wat in, hè. Ja, ja. Uh, ik het, misschien, ik, misschien ik ga, je te ga te ik ik in een keer. Dames. Hoofdinspecteur van Deun van de Federale Gechtelijke Politie. Dit is mijn collega-inspecteur Dams. Goeiedag. U bent Mimi Valken, neem ik aan. Valken Dries, ja. En dat is mijn dochter Lien. Dag, heren. Mevrouw, uh, juffrouw, voor eerst mijn oprechte deelneming. Ik hoorde dat uw man... Uh... Armand heeft drie jaar tegen zijn ziekte gevochten, hoofdinspecteur. Hij heeft, godzijdank, geen pijn meer nu. Maar wij des te meer. Waar was u gisteravond tussen half zeven en half negen, mevrouw? En u ook, juffrouw? Ja, in het ziekenhuis, geloof ik, jeroen. Ja, Iets voor half zeven hebben we de winkel gesloten... Ik ben onmiddellijk naar het ziekenhuis vertrokken en ik ben daar de hele nacht gebleven. Mama is iets later vertrokken, omdat, omdat Ilse eerst nog zal langskomen. Kom Ilse hier vaak? Sinds de toestand van Armand kritiek was bijna dagelijks. Ik had de steun van mijn vriendin Hart nodig. Dat half uurtje praten voor ik naar het ziekenhuis vertrok gaf mij moed. Hoe laat was Ilse hier? Uh, vijf over half zeven, zoiets. En wanneer vertrok u naar het ziekenhuis? Rond zeven uur. Om half acht was ik daar. Dan bent u de laatste die Ilse levend gezien heeft? Nee, hoofdinspecteur. De laatste die Ilse levend gezien heeft was een moordenaar. En dat bent u niet? Romain. Nee. Eh, mevrouw, wil dat zeggen dat Ilse hier nog was toen u vertrok? Ja, ze zou op mij wachten. Dat dit ze dik was. Hier? U ging dus niet naar huis, maar u kwam terug naar hier. Hoofdinspecteur, ik ga er geen doekjes om winden. Ik had een verhouding met Ilse... Zij was mij lief. En daar wilde ik mijn zieke man niet mee confronteren. Daarom zag ik Ilse hier en niet thuis. Ik wil u morgen op het politiebureau zien. Alle twee. Dames. Dus nog even recapituleren, mevrouw. Ilse zou in de flat boven de kledingzaak op u wachten... tot u terug was van het ziekenhuis. Dat heb ik al gezegd. Met andere woorden... Volgens u moet de moordenaar de flat zijn binnengedrongen nadat u vertrokken was. Ja. Maar die persoon moet een sleutel gehad hebben, want er zijn geen sporen van braak. Wie heeft allemaal een sleutel van die flat? Alleen ikzelf, Lynn en Ilse. Dus, ofwel heeft Lynn Ilse vermoord, ofwel was u het. U weet heel goed dat Lynn het niet kan gedaan hebben. Ze was om iets over half zeven al in het ziekenhuis. Tja, dan komen we ook niet bij u uit. Maar ik heb Ilse niet vermoord. Mijn liefde Hilse. Mevrouw, er komt straks iemand langs om uw vinger en een speekselstaal af te nemen. En houdt u zich alstublieft ter beschikking. Lynn, je moet u echt geen zorgen maken. Je wordt nergens van beschuldigd. Hè? In het ziekenhuis waren er wel vijf getuigen die verklaren dat jij van 20 voor zeven s'avonds tot zes uur s morgens bij je vader bent geweest. Ik heb dat aangetrokken. Ja, maar kunnen we ons gewoon niet gerust laten? Zien wij nog niet genoeg af? Ja, wij moeten dat allemaal onderzoeken. Dat is onze job. Hè, mag ik u nog een paar vragen stellen? Ja. Sinds wanneer zat jij op de hoogte van de relatie tussen uw moeder en Ilse? Ja, van in het begin. Dat is nu drie jaar geleden. Ja, in het begin schrok ik wel een beetje. Mijn moeder met een andere vrouw. Maar ik heb dat snel aanvaard, omdat ik zeg dat ze met Ilse gelukkig was. Enfin gelukkig. Ze had net vernomen dat papa doodziek was. En kond jij goed opschieten met Ilse? Ja, het is... Het was zo'n levenslustige, hè. En een, wat een werkkracht. Ze heeft mij fantastisch geholpen met mijn eindwerk in La Cambre heeft uw moeder voor Ilse nog andere relaties gehad met vrouwen? Nee, zeker niet. En als het zo was, zou ze me dat zeker verteld hebben. Ja, na tijdsverloop kan Mimi Valken het gedaan hebben, directeur. Ilse was bij haar om 20 voor zeven. Als Mimi pas om half acht in het ziekenhuis aankwam... had ze zeker 20 minuten de tijd om Ilse te vermoorden. Ja, dat is een goede hypothese van Deun, maar uh, wij hebben daar geen bewijzen voor. En Mimi had bovendien geen motief. Nee, uh, Ilse was haar grote liefde. Uh, er is nog iets. Het labo heeft op de kleren van Ilse deeltjes gevonden van zwarte lederen handschoenen. Uh, misschien is dat een spoor naar de moordenaar? Ja, als we de eigenaar van die handschoenen zouden kennen, hè, Dams. Klinkt allemaal nogal zweverig. En uh, het buurtonderzoek, de koning? Uh, ja, naast je winkel wonen eigenlijk geen buren. Want dat gebouw is volledig omgeven door parking. En aan de overkant van de straat staat een huis, Maar uh, die oude madame die daar woont is gisteren naar Benidorm vertrokken. Ze heeft geen gsm en haar zoon heeft geen nummer waarop hij haar kan bereiken. Maar als zij hem belt, dan zal hij haar vragen om mij te contacteren. Ja, dus uh, dat wordt ook niks. Hè. Kijk, ik zou graag binnen de 24 uur vorderingen zien. Hè. Of hou ik dan uh, mijn dromen voor werkelijkheid? Ja, direct... Momentje... Ja, van deun. Uh, Romain? Dokter Maas. Kom eens snel langs, jongen. Ik heb iets merkwaardigs voor u. Oké, okay, we komen eraan. Uw dromen zullen misschien heel snel uitkomen, directeur. Ja, en ik? Aha, de jongens zijn alleen. Waar is het meisje? Sam, uh, zij helpt witsen met die PV's van die verdwenen corvette. Weet je wel dat ze een auto waarmee ze dat manneke Wim doodgereden hebben? Smeellabben. Ach, ach, dat is verschrikkelijk, hè? Maar enfin, uh, je hebt heel die beersput opengelegd, samen met Witsen. Zo'n zaak wil ik toch nooit meer meemaken. Ja, dat is één keer op een mensenleven, hè, Rudy. Maar, goed, ter zake, houd u even vast. Over het hele gezicht, de halsstreek en de armen van Ilse Verdens... ...werden vingerafdrukken gevonden van één persoon. En ook haren en speeksel op haar wang. Hier zullen we de DNA-analyse moeten afwachten. Maar... Ja, ja. ...de vingerafdrukken zijn bekend. Zeg, dokter Maas, gaat er een spelletje van maken, of wat is het? Van wie zijn ze? Van Mimi Valken. Oh. Vorderingen binnen de 24 uur. Binnen de 24 minuten, ja. Sam? Kan de flipper en de onderzoeksrechter een bevel tot medebrenging van Mimi Valken vragen? En een huiszoekingsbevel voor huis Valken. En breng de papieren maar mee, ja. Dag. Bedankt, Henrik. Kom, Rudy. Dokter Maas. Dag, jongens. Keep up the good work. ja. Yeah. Hoofdinspecteur, het is nu niet de moment, ik heb geen tijd voor u. Mevrouw Valken, ik arresteer u op verdenking van de moord op Ilse Verdens. Wilt u meekomen, alstublieft? Maar blieft, mij arresteren? Oh, maar wie denkt je wel dat je zijt? Rustige mevrouw. Ja, maar stukken omhooggevallen functionaris. Mevrouw, ga gewoon met ons mee, alstublieft. Anders moeten we versterking roepen en u met groot vertoon afvoeren. Ja, en dat is voor niemand goed. Ja, u gaat mijn moeder toch niet meenemen? Dat kunt u nu maken. Juffrouw Valken, wij starten over een half uurtje met een huiszoeking. Zorgt u ervoor dat de winkel dan ontruimd is? Maar mevrouw Valken blijft toch niet voortdurend ontkennen? Uw vingerafdrukken staan op het gezicht van Ilse Verdens. In haar halsstreek. Het spiks op haar wang en de haren, die zijn van u. Ja, dat is niet moeilijk. Voor ik naar het ziekenhuis vertrok, hebben Ilse en ik mekaar gekust en geknuffeld. En denkt u dat de onderzoeksrechter dat zou geloven? Nee. Wat hij gaat geloven, is dat die sporen het gevolg zijn van het geweld dat u tegen Ilse gebruikte. Dat u haar eerst sloeg met die wijnfles. Want daar staan uw vingerafdrukken ook op. En dat u er daarna hebt gewerkt. U bent hier nog niet weg, hè mevrouw? Wat verdomme. Twee uur bezig en nog niks gevonden. Maar hier wel, Rudy, kom eens. Wacht. Zie. Kijk eens aan. Was dat zich? Een hele reportage over Hilsen en Mimi. Aha. Wie heeft hij foto's genomen? De privé-detectieve. Kegels het dorp. Daar gaan we zo rap mogelijk eens met babbelen, hè? Er zit ook nog een briefje in. Mimi, ik weet nu waarom je me dumpte. Ik neem je niks kwalijk. Liefs, M. We hebben onze schuldigen. We moeten niet verder zoeken. Alles wijst in de richting van Mimi Valken. Ja, het bewijsmateriaal is inderdaad sterk, maar er zijn toch nog elementen van twijfel. Hoezo? Ja, zeker van Deun. Kijk, de sporen van zwarte lederen handschoenen op de kleren van Ilse bijvoorbeeld. Wijzen die niet in de richting van een derde betrokkenen? Nee. Zou het niet kunnen dat Ilse met die persoon gevochten heeft, hè? in plaats van... Dat, dat... Maar dat kan niet. Ze heeft met Mimi geworsteld. De sporen zijn duidelijk. Dat soort sporen laat je niet alleen na bij een gevecht, hè, zoals Mimi zelf suggereerde. Ja, tijdens het liefhebben kun je elkaar ook vrij toetakelen. Hè? Ja, bedankt voor de tip, bij Rudy. En er is nog iets. De foto's van de privédetectief. Wie laat zo'n foto's maken? Iemand die iets wil vereffenen? En wat is de ultieme vereffening? Moord. Goed gezien, Dams. Het ja, is dus pure speculatie, van deun, ik weet het, maar uh, zoek toch nog eens grondig naar de identiteit van de persoon met die zwarte lederen handschoenen. En die van M uit het briefje bij de foto's. Grondig, zegt hij. van mevrouw de Raren. Kent jij mensen die nog grondiger werken dan wij? Rijzig, gedistingeerd, rood haar. Oké, okay. heel erg bedankt voor uw telefoontje, mevrouw. Dag. Wie was dat? Oh, de overbuurvrouw van Huis dat de madammeke die in Benidorm zit. Ah, heeft u gebeld? Yep, en luistert nu goed. Voordat er sprake was van Ilse Verdes, kreeg Mimi op de flat boven de winkel heel lang bezoek van een vrouw. Wel drie jaar lang. En ze was groot, goed gekleed en had rood haar. Tjentje, zijn er veel, hè. Ja, maar wacht Rudy, die vrouw had wel een sleutel, hè. En ze ging meestal via de zijingang naar de flat. Maar dat deed Ilse dus ook. Volgens mevrouw de Raven was het zo'n drie jaar geleden opeens gedaan met die roodharige vrouw. En toen begon het hoofdstuk Ilse. Maar ze heeft ze nog één keer teruggezien, twee weken geleden. Ze liep op klaarlicht een dag over de parking, nam haar een sleutel en ging naar binnen. Nou, en in de winkel hebben ze dat niet gezien. Je weet hoe druk het daar is, hè, Romei? Maar waarom beweert die Mimi dan bij hoog en bij laag dat er niemand anders was die een sleutel had? Dat zullen we zelf moeten vragen. Sam, jij praat morgen vroeg met die Mimi Valken. En vraag ja. naar de identiteit van die roodharige madame. Ja. Wij gaan langs bij die privédetectieven. Mm. Misschien was die roodharige vrouw wel de opdrachtgeefster. Mimi, een getuige verklaart dat je drie jaar lang bezoek kreeg van een vrouw met rood haar. Voordat je Ilse leerde kennen. Klopt dat? Ja, dat klopt. En had je met die vrouw ook een relatie? Ja. Zijn er nog andere vrouwen geweest? Waarom wilt je dat weten? Gewoon om u te helpen. Afgewezen minnaars doen de gekste dingen. Misschien moeten we in die kringen de moordenaar zoeken. Er zijn geen kringen, inspecteur. Ik heb twee affaires gehad. Eén met Ilse en één met de vrouw die u bedoelt. Ik wist al langer dat ik lesbisch was. Maar met haar was het de eerste keer dat ik die gevoelens bij me toeliet. Wie is die vrouw? Daar kan ik niet op antwoorden. Wij spraken af dat we onze relatie geheim zouden houden. We waren allebei getrouwd, hadden kinderen. Ik ga mij aan die afspraak houden. Jammer dat die getuige ons een beetje betrapt heeft. Hoe eigenlijk? Met een verrekijker of zo? Misschien. Uh, maar die getuige heeft die vrouw ook twee weken geleden uw flat zien binnengaan. met een sleutel. Wat zegt u? Kan het zijn dat zij nog altijd de sleutel heeft die je haar toen gaf? Hè? Dat je hem vergat terug te vragen. Oh, nu je het zegt... Dat is best mogelijk. Ik had toen andere dingen aan mijn hoofd. Vlak nadat wij uit elkaar gingen kwam het nieuws dat mijn man kanker had. Maar als u denkt dat die vrouw Ilse vermoord heeft, dan heeft u het mis. Dat zou ze nooit kunnen doen. Zij was een van de nobelste mensen die ik ken. Wij zijn in de beste verstandhouding uit elkaar gegaan. Mimi, bewijs u zelf een dienst en geef mij haar naam. en het spijt me. Kijk op, ik, huh? oh. oh, pardon. Oh, pardon. Oh. Ja, inspecteur Dams. We slapen tijdens de diensturen, dat is niet goed, hè. Oh, sorry, Romain. Die, oh, die onregelmatige uren, de nachtwerk, ik aan er niet meer teugen. Ja, ja, het is al goed. En, hoe was het? Ik heb meneer de detectief een beetje onder druk gezet. Eerst wou hij niet zeggen wie hem de opdracht gaf... ...om de foto's van Mimi en Ilse te nemen. En dan vroeg ik hem of ik zijn vergunningen mocht zien, maar die had hij niet. Hij is nog altijd aan het blokken voor het examen van detectieven. Mm. Het schijnt dat dat heel zwaar is. Ik heb hem gezegd dat ik de jury zou melden dat hij zonder brevet al onderzoek deed. <lacht> ja, typisch voor <lacht> u, hè? Ja, maar ik heb wel de naam van zijn opdrachtgeefster. En zeker een Mart Stevens uit sint pieters En Raad eens, ze heeft rood haar. Aha. Rij maar, kom. Sam? Romain? Zoek eens uh, meer details over een zekere mevrouw Mart Stevens uit sint pieterskapelle Capelle. Gaf zij de opdracht voor de foto's? Ja, en het is een roze. Oh, fantastisch, Romain. Want uh, Mimi die loste niks. Enfin, we hebben haar nu. Ja, zoek die in voor nu, oké? Okay? Ja, blijf even aan de lijn. Apropos is het nu uw examen? Nee. Nog altijd geen uitslag? Nee, het zal wel slecht zijn. Dat weet je nooit, hè? Ja. Moest men met hem een boek? Of mag ik dat niet vragen? Nou, de flipper vond dat geen slecht gedacht. Ik mag het laten uitgeven. Hij heeft onmiddellijk mijn cumulaanvraag getekend. Romijn? Ja? Mart Stevens, 35 jaar, criminologe en bemiddelaar in strafzaken bij het parquet. Hola. Mart Stevens, ja, hoofdinspecteur van deun van de federale gerechtelijke politie. Dit is mijn collega inspecteur Dams. Mevrouw, komt u binnen? Dank u. Wel, heren, zegt u het maar? Mevrouw, volgens onze informatie hebt u gedurende enkele jaren een relatie gehad met mevrouw Mimi Valken. God, is het dan toch uitgelekt na al die jaren? Het was niet de bedoeling, maar goed. Baat het niet, dan schaadt het niet. U geeft het toe? Ja, ja. En was u niet vreselijk kwaad toen Mimi het uitmaakte? Kwaad? Nee, die dingen gebeuren. Wij hebben elkaar de vrijheid gegeven als goede vriendinnen. Ik moet zeggen dat ik Mimi sindsdien uit het oog ben verloren. Jammer. Maar waar stuurt u op aan? De nieuwe vriendin van Mimi Valken werd onlangs vermoord in... De flat die u wel kent. Ah. En daarom denkt u bij mij te moeten aankloppen? Mevrouw Stevens, waar was u afgelopen woensdag tussen half zeven en half negen? Oh. Op een voorstelling van de Opera de Wallonie in Luik, La Clemenza di Tito. Ik ben hier om vijf uur smiddags vertrokken en om één uur s'nachts was ik thuis. Ja, en kunt u oh. dat hard maken? Ik kan dat staven met documenten, inspecteur. Ik heb mijn ticket per e-mail besteld en elektronisch betaald. De reservatie werd ook per e-mail bevestigd. Hier, het betalingsbewijs, prints van de e-mails. Zo, u mag alles houden. Dank u. Nog één vraagje, mevrouw. Is het mogelijk dat u iets meer dan twee weken geleden... met uw vroegere sleutel binnengegaan bent in de flat van huisvalken? <laughs> Wat een onzin... Nee, hoofdinspecteur, ik ben nooit meer in die buurt geweest. En een sleutel heb ik al lang niet meer. Maar stevens heeft wel een ijzersterk alibi, hè? Ja, maar ik vertrouw haar toch niet helemaal. We zouden er goed aan doen om mevrouw een tijdje discreet te observeren. Ik zal dat doen, hè? Mij kent ze nog niet. Oké. Okay. Mart Stevens doet raar. Ze is in haar een auto gestapt. Vermond mijn bruine pruik en een zonnebril. Volgen. Ja, ja, dat doe ik wel. Laat de lijn open. Hm. Waar rijdt ze naartoe? Ik oh, had nog geen idee. Ze rijdt nu vanuit volle richting Kester via de lange straat. Sam voorzichtig, hè? Uh, want die Mart Stevens is misschien toch niet oké, okay, hoor. Naar halen voor de moord klopt niet. Ik heb het nog eens gecheckt. En... Ze is niet in een opera in luik geweest, zeker. Nee, ze heeft wel een ticket gekocht, maar ze is het nooit gaan afhalen. Oh, ze slaat af richting Halle. Ze rijdt nu op de Lotstraat in Sint-Pietersleeuw. Ja, dat is richting uh, Huis Valken. Wat gaat die daar doen? We zijn vlakbij. Ze rijdt de parking op. Ja, ze stapt uit en ze loopt naar de winkel. Ik ga mee naar binnen, hè. Oppassen, hè. We zijn er binnen enkele minuutjes. Ja, oké. Okay. Oh, sorry. Pardon, pardon. Uh, doe maar, doe maar. Nee, nee, na u. Ik neem het andere paskamertje wel. Mm-hmm. <coughs> Wat nee. oh, niks in haar zakos. Laat mij los. Is ik heb Mevrouw Stevens, beseft u wel wat u gedaan hebt? Een bom plaatsen in een winkel. Er hadden vijftig mensen kunnen sterven. Beseft u dat? Ik vraag u iets. Mimi moest eraan, hoofdinspecteur. Maar Mimi was niet in de winkel. Mimi zit in voorhechtenis. Dat wist ik niet. Zij moest eraan. En ook haar mooie winkel. Alles wat haar lief is, moest eraan. En waarom? Zij heeft mij al mijn dromen afgepakt. Uw dromen? Ja, zij zou van haar man scheiden. Zij... Wij zouden trouwen, wij zouden een eigen modelijn opstarten. Kinderen hebben, dat hebben wij wel duizend keren samen gedroomd. En wat doet zij? Zij ruilt mij voor Ilse Verdens. Een sportlerares. Hoe bent u aan die bom gekomen? U weet toch dat ik kleine criminelen begeleid. Ik heb het maar één keer moeten vragen en ik had al een contactpersoon. Hebt u Ilse Verdens vermoord? Ja. Vorige woensdag om iets over zeven. Ze kuste terwijl ik in een kamer zat die nooit gebruikt werd. Ik had mij goed voorbereid. Ik ben twee keer vooraf in de flat gaan kijken hoe ik mij veilig kon verbergen. Ik droeg handschoenen. Het moest lijken alsof Mimi de dader was. Ik moet naar het ziekenhuis. De dokter vreest dat voor vannacht is sterkte. Met de top van de federale regering. Arcofin-voorzitter Jan Renders en ETIAS-voorzitter Steve Stevaard. enkele van de grote aandeelhouders, houden de lippen stijf op elkaar. Premier Le Terme kondigt na afloop. Wat, wat doet u hier? Klaar. Stevens, ik arresteer u voor moordpoging in de winkel... en moord met voorbedachten raden op Ilse Vertens. Die vrouw is zot van jaloezie. Ja, haat en liefde. Het ligt soms dicht bij elkaar. Ja. Dus als ze u morgen in de steek laten... begin jij ook te moorden en te branden. <laughs> Wat zal jij doen als u madame in de steek liet om mij? Dat zal niet gebeuren. Emilian is zot van mij. <laughs> Kom, daar drinken wij dan op. Ja.